samen met Jantje Klaas. Jantje Klaas zat ook bij mij op school. En wij speelden samen toen al in de A1. Dat was vrij hoog. En toen ben ik op jonge leeftijd dus in rijen komen te worden. Dus door de werkzaamheden van mijn vader. En toen kwam ik al gauw bij de tweede klasse RAK terecht. En van het derde en het tweede kwam ik toch op een gegeven moment in het eerste. Onder andere met Jantje Broeymans, hele bekende voetballer geweest. Wat Neemal. speelde je? Was je voorin? Rechtsbuiten. Rechtsbuiten. Rechtsbuiten. Je kon hard lopen? Ik kon hard lopen, ja.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 Ja, dat is een, ook weer een goede vraag, Pieter. Uh, 10 januari 1950 kwam ik in militaire dienst bij de luchtvaarttroepen. En uh, ik vond sporten vond ik geweldig.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 dus dat was uh, fantastisch. dat was met uh, eens even kijken. Uh, we hadden uh, eerste en tweedejaars jaar we hadden drie klassen, drie klassen van twintig, dus zestig, honderdtwintig uh, uh, studenten. nou ja, dan verblijf je daar uh, twee jaar. ik had die militaire dienst er al op zitten. dus voor mij was het uh, uh, wat makkelijker als de jongens die uh, natuurlijk dit nog niet gewend waren, want je was daar toch aan een bepaald regime uh, onderworpen. Uh, je moest s'avonds uh, om elf uur lichten uit en uh, pitten en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 Docent. Ja, je moet zo zien. Het SIOS bestond toen uit twee gedeeltes. Dat was het eerste jaar. Dat was dus de algemene vorming. Dus voor algemeen sportleider. En het tweede jaar gingen we ons dan specialiseren. En omdat diverse jongens voetballers waren. waren we altijd in onze vrije tijd een partijtje aan doen. De Naula's deed er graag mee. Maar het was maar een klein smal mannetje. Ja, het was een klein kereltje. Razend vlug. Ze noemden hem vroeger bij HBS in de Haag Duikelaartje.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 ik zou het geweldig vinden als jij Zandvoort zou kiezen als je domicilie en daar een sportschool wil gaan beginnen. Maar vooral voor het uh, judo en vooral voor het jeugdjudo. Nou, en uh, zo ben ik uh, in uh, 1957 uh, naar Zandvoort gekomen. En waar ben je in Zandvoort dan begonnen? Ja, ik geloof dat de volksmond altijd nog spreekt over school B. Hè? Ja. Dus wij kennen dat hier nog en... als het afgebroken gemeenschapshuis. Precies. Maar daar ben ik begonnen.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 Uh, maar tegenover een politiebureau, ongeveer. Ja, ja, precies. En, en dan moest je een, een smal pad naar beneden lopen. Je ja. kon ook vanuit de Zuiderstraat. Nou, erin. de, de hotel-eigenaar uh, vond het niet leuk, natuurlijk, om dat pad van de Hoge Weg te gebruiken. Dus we hadden een eigen ingang via het Zuiderstraatje.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 burgemeester Nawijn heeft hem geopend. En dat was niet alleen een sportschool. Je kreeg er ook een sauna bij. En zoals een squashbaan. Ja. We zijn begonnen, Pieter, met, uh, met uh, de, de sportschool op zichzelf. Hè. Getekend nog uh, door de architect. Uh, dat was Gies uh, Sterrenburg. En uh, bij een sportschool hoorde ook een sauna. Dus een jaar na de hand de sauna erbij. En na de hand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 En eh, daarna hebben we gepraat over de judescholen die hier in Zandvoort door hem allemaal zijn opgezet op diverse locaties. Eh, nog even afmakend eh, Willem, je school die je dan hebt laten bouwen in 1968, eh, dat was een enorm experiment toch. Want het was een groot gebouw en je moest het volzetten elke dag. Eh, een, een belevenis, maar je hebt de hele Zandvoortse jeugd een beetje lang zien komen. Dat kon je nooit alleen doen. Je had ook een eerste assistent geloof ik hè.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 zo ver kunnen komen. Omdat, uh, ja, je had vervanging nodig natuurlijk ja. voor, uh, voor al je lessen. En uh, ja, het kostte enorm veel tijd. Ik ging eerst, Gijs natuurlijk in Nederland. En het was uh, bijna ieder weekend. Uh, dan uh, ga je dus op gegeven moment uh, slaagje je voor je Europese licentie. En uh, dan... Uh, dan krijg je alle Europese uh, wedstrijden. Dus dat zijn interlands en dat zijn Europese kampioenschappen. En uh, toernooien en noem maar op. En uh, in 1971 slaagde ik voor mijn internationale uh, uh, scheidsrechterslicentie. Wat was, moet je uh, daarvoor doen?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 En uh, in Bel Air kregen we afscheid. Nou, Bel Air, dat ligt, uh, uh, je weet, in de, in de bekende wijk uh, daar in Los Angeles, Beverly Hill. En, uh, nou nah, joh, uh, uh, ongelooflijk. Je komt er een boek van schrijven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij gaan weer even naar de muziek toe. Ja. I Lady, Mr. Florist, take my order, please. We had a silly quarrel the other day. I hope these pretty flowers chase her blues away. I'll This gal in town, and if they do the trick, I'll hurry back to pick your best. I'm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 En die, daar was ik mee bevriend door het pokerclubje. En die zegt, ja, hij zegt, wij nemen nu de branding over. Dat was in particuliere handen. En de gemeente en waar, waar die ging Waar wacht de branding? In. Boulevard, meteen okay. bij de rotonde, ja. bij de rotonde rechts. Die ligt er nog steeds. Ja, die ligt er nog steeds. Dat was een heel bekend en beroemd tentenkamp. Toen zei hij, ja, ik vind het wel goed. Hij zegt, maar ik zoek een beheerder. Nou zegt hij, koning, ik zit er naast je.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 Ruud Sandberg was het, geloof ik, die had daar de leiding. En uh, op een gegeven ogenblik uh, zat Henk Sandberg bij me, zijn vader. En toen werden we geroepen, er was uh, knokken in die, in die uh, kabelloods. Dus daar, hebben we, uh, nou ja, daar zijn we naar binnen gegaan. Nou, nou, nou, nou. Dat was met een feest, daar zei ik niet te geloven. Maar het is allemaal goed afgelopen. Jij werd met de recht, heb ik begrepen. Er kwamen een paar jongens op je af van: we zullen je even. Ja, met bierflessen en al volle bierflessen. Die zou even mijn kop inslaan. Nou, daar kwamen ze wel achter. Die komen niet meer terug. Nee. Die komen, nee. We gaan die komen weer even toe. naar de muziek, Willem. Holland, land van water en bloem. Holland.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 Landje met je kies en uitjes goed voor u. Met je kinderbijslag onder moedersbare pluw. Landje met je overvallen wegen. Binnen zonder kloppen voetjes vegen. Landje met je zuilen en je uilen op tv. Plekkie om te huilen om het vervuilen van de zee. Land van lampen en van liefters.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 voor die tolper zwiebel bluiten, om die Duitse mark in onze hengschen kruut. Alle Nina's kabouters, de fabeltjes brand. Moeder wat een vaderland, maar ik kan je niet missen. Moeder wat een vaderland. En dat was Doris met het nummer Holland. Ja, lekkere muziek.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 De eerste prins was geloof ik Edo Vertetterode. We kregen Kees Visser. We kregen Joop Lels, En toen werd er gevraagd door het bestuur van uh, Duistergraad. Moet je eens luisteren. Wim de Buizer Die zou prins carnaval worden. Op het laatste moment zei hij af, Wim, wil jij het overnemen? Nou ja, vooruit. Dan moet het maar. Ja, alleen kan je niks. Maar met de steun van elkander. Wist je iets uh, van je rol als prins carnaval? Nou ja, ik heb natuurlijk in het zuiden uh, gewoond. En, rijden, hele en, de tijd. en ik heb in Venlo al eh, na de oorlog het carnaval meegemaakt. Dus eh, vanaf school al eh, en, enzovoort en vanaf eh, mijn middelbare schoolperiode kende ik natuurlijk het carnaval. Want het was ook altijd het moment om eh, met een paar leuke meisjes op stap te gaan. Willem, als ik carnavalsmuziek hoor en ik zie jou, dan zie ik opeens alles bewegen. Je verandert onmiddellijk. We gaan even luisteren. <middels> Kille kille kouweid, kille kille hopssassa. Kouweid, kouweid, kouweid, kille kille kouweid, kille kille, kille hopssassa. Op het carnaval geen centje pijn, kun je nog volop in de olie zijn. Word je voor de long geflesd? Het Arabier is er weer best, pak de zorgen naast je neer. Dat zien we, zien we, zien we, zien we morgen dan wel weer. Heu,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 Barst een mens van ieder Hoezo Hoe zo shake ook shake Pardon, het pils komt toch nooit op de boom Als tegen prijzen al maar meer Dat we we, zien we, zien we, zien we Morgen dan wel weer Hoi, koeweit, koeweit, koeweit Kille kille, koeweit Kille kille op zassa Koeweit, koeweit, koe Kille kille, koeweit Kille kille op zassa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 En eh, Boudewijn, dus Bo, was werkzaam bij eh, Hotel Keur, bij Lea Duivenvoorde. En wij hadden destijds eh, de gewoonte, eh, Vekke Bouwkers, Dick van de Nulft...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 Op je sinus, apokissie, speel maar verder, als maar verder. Honkie tonky pianissie, op je sinus, apokissie, want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen waar muzikanten zwoegen, tot s morgens vroeg, al is er niemand in de zaak.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 Jantje, een aardig muzikantje Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank Een hele nacht te zwoegen, maar hij doet het met genoegen Honkie tonkie voor een jonkie, nee geen dank Maar in de dolle olie van dat op de hoek Kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek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 Nico Haak en de paniekzaaiers met Honky Tonky Pianisi. Ja, ik hoorde dat. Echt een carnavalsnummer, dat heb ik begrepen, van, van meneer Buchel. Het is weer een tijdje geleden, hoor. Ja, ja Nico Haak is ook in Duitsergras geweest. Hij heeft daar ook op getreden. Heb je zijn handtekening? Nee, oh. is niet nodig. Hij heeft mijn handtekening ook niet <laughs> <laughs> En u hoort het, luisteraars. We zijn in gesprek met Willem Buchel. Um, Willem, we komen tegen het einde van dit uurtje, het gaat snel. En...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 Ja, dat, dat zie je natuurlijk. Dat is al de begeleiding. De ouders die gaan eh, overal mee, mee naartoe waar de kinderen moeten, moeten sporten. In zoverre dat ze kunnen natuurlijk. Want ook eh, het ouderschap ten opzichte van vroeger, van mijn tijd, is natuurlijk enorm veranderd. Eh, moeder werkt tegenwoordig ook. En ze moeten toch allemaal maar tijd vinden om ook eh, nog de kinderen te begeleiden. En dat wordt gedaan hoor.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 Dat geeft zo'n accommodatie, uh, dat geeft weer een heel ander aanzien. De kunstgrasvelden zijn tegenwoordig zo goed. En uh, dan ziet zo'n accommodatie, want ik praat daar weer over de SV Zandvoort, maar die hebben een prachtige accommodatie. Hè? En uh, uh, politiek gezien, uh, ja, heb ik nog wel eventjes een opmerking. Uh, een samenvoeging op een gegeven ogenblik...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 Uh, jouw naam is uh, bekend in Zandvoort. Die is beroemd in Zandvoort. Ook daarbuiten, dat weet ik. En uh, je naam gaat steeds verder. Want uh, er is een uh, budo-vereniging Zandam Hikai. En die heeft het uh, willem Buchel toernooi elk jaar. Uh, weet je dat trouwens? Nee, het is niet bij Hikai.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 altijd als opgeleid heb hier in Noord-Holland. Niet alleen in Nederland, maar specifiek in Noord-Holland. En daarvoor hebben ze het Wim -Buchel in uh, toernooi in leven geroepen. Het is voor jeugd, jongens en meisjes van uh, uh, 10, 11, 12, 13 jaar, om die weer officieel kennis te laten maken met het wedstrijdwezen. Dus met echte scheidsrechters en, en noem maar, maar op, alles wat erbij is. En dat is uh, natuurlijk. Uh, Ik bedoel alleen maar, jouw naam gaat zo verder. Ja.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 En tot volgende week.